Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Dit is play it loud. Nee, de Metalhead. Mijn naam is Marcel Verkuik en jullie luisteren alweer naar de 27ste aflevering... van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metalnummers. En zoals jullie wel licht weten, behandel ik elke week ook weer een ander thema. Als uuropener opener hoorde je de Canadese Inui Rockband uit het kleine dorpje Iclo Leak, Gelegen in het Canadese regio Nunavut met het nummer Quina. De band werd opgericht in 1984 en hun debuutalbum dat in 1944.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 de band Nechochwen met Heya Hona. Een heerlijk volknummer gebaseerd op de inheemse Noord-Amerikaanse bevolking... de Eastern Woodland Indians, die in de Appalach leefden. We vinden dit nummer terug op een EP Otto uit 2012... en bevat in totaal zes nummers. Nechochwen zelf...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 I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 I love you, De Brazilianen van Carubo, die heerlijke brute black metal maken met het nummer Jahe ao Popo. Een van de hardste bands uit deze lijst die vooral boos zijn op de Braziliaanse regering... vanwege de extreem snelle ontbossing in een Amazonegebied. gebied In een van de videoclips van de band zie je daar ook beelden van...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 Waarin de band ook zingt. Ze combineren metalmuziek met inheemse Braziliaanse volksmuziek. En zingen vooral over inheemse legendes en rituelen. Vooral de waarde van de inheemse bevolking staat in hun muziek centraal, omdat dit eeuwenlang werd onderschat. Van het album De Nacarda uit 2015 dreigen nummer Fredo. En tot slot voor het eerste uur er weer op dit. De band Volkheim uit Santiago, Chili, met het nummer Anfrontaras Argenas. Deze band maakt Heerlijke folk, beïnvloeden black metal... en zingen voornamelijk over de geschiedenis en folklore van hun thuisland. Tot straks in de tweede uur waarin nog veel meer ineens de metalbands ga behandelen.